Om het uur opnieuw mee te beginnen. Het nieuwe uur bij GoFam, Stevie Wonder en my Sherry D'Amour. Hey, welkom bij de tweede gedeelte van de show. Je bent weer bijgepraat met het uh, nieuws van zojuist. Dus uh, ah, We kunnen weer even ontspannen, even afstand nemen van alle ellende in de wereld. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En we ontspannen met muziek van onder andere Marshall Heen, maar er komt nog veel meer moois aan en straks ook een reportage van Jeroen van Gent, want hij is weer de straat op gegaan en heeft u natuurlijk het nodige gevraagd, zoals welk detail van vandaag wilt u onthouden, want er gebeurt de hele dag van alles en misschien is er één punt van vandaag dat u graag zou willen onthouden en bewaren in uw hart misschien wel. Je hoort dat straks. Maar eerst Marshall Heen en Dancing in the City. Goedemorgen. face at light of time If feeling dull and run down We can really Ik wordt altijd hartstikke vrolijk van de muziek uit België, zeker als het van Soul Sister komt. The Way to Your Heart. Ja, zeker op een zondagmorgen als uh, vandaag. Ja, ja, ja, echt wel. Als je een beetje katterig bent zoals ik, ik geef toe, het was een beetje laat gisteravond dan. Ja, dan kun je wel wat vrolijkheid gebruiken en daarom brengen we het ook gewoon hier bij GoVan. Goed. Verder hoorde je Marshall heen en dancing in the city. Straks, ik zei het al, een uh, reportage van Jeroen Vergent. De man gaat iedere week de straat op met zijn blauwe microfoon. En uh, vraagt dan aan u, ja, wat uh, vindt u? Wat heeft u meegemaakt? Maar deze keer vroeg hij, welk detail van vandaag wilt u onthouden? Ja, nou, interessant onderwerp. Je hoort het straks over een uh, kwartiertje ongeveer. Maar eerst prachtige muziek van Wes. Hier is hij met een legendarische Alane. Goedemorgen.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 Ik ga mijn over I vandaag het mijn tijd met over Ik ga day inderdaad mm -hmm. en denken de liefde. Zit hier een collega tegen me te de ben ik Ben gewoon stiekem een fan van Michael Bublé, want bijna iedere week zit er wel een nummer van in de show. Uh, betrapt, betrapt. Ja, eigenlijk wel. Stiekem ben ik een fan van deze man. Vandaar dat je regelmatig een nummer hoort van Michael Bublé. En ik hoop niet dat ik je daarmee verveel. Tatou voor een simpele rendez-vous, voor een flirt, avec toi, voor een petit tour, een petit jour, entre tes bras, voor een petit tour, au petit jour. Entre tes draps Je pourrais tout quitter Quitte à faire démoder Pour un flirt Avec toi Je pourrais me tarer Avec toi Pour un petit tour un petit jour entre tes bras Pour un petit tour un petit jour entre tes bras Avec toi Je ferai des folies Pour arriver dans ton lit Pour un flirt Avec toi Pour un petit tour Un petit jour Entre tes bras Pour un petit tour Krijg je ook zo'n zin in dansen als je dit nummer zo hoort? Ja. Muur, muur, midden, midden, muur, muur, midden, midden. Quick, quick, slow. Ja, gezellig. Michel Delperche. Poer aan Tuurlijk. En Kiyo Sakamoto. Weet je het nog? Tsukiyaki. Helemaal uit Japan. Heel lang geleden. We hebben eigenlijk helemaal niet zoveel Japanse hits gehad. Hè? In Nederland apart eigenlijk. Maar deze was onvergetelijk. Over een paar minuten de reportage van Jeroen van Gent... waar ik het een paar minuten geleden al over had. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM... want dan hoor je zo meteen de antwoorden op zijn indringende vragen op straat. Maar eerst nog iets anders. VOF de kunst. Suzanne. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat samen. Heb ik zo lang gewacht? Niemand in huis, de deur op slot. Mijn avond kan niet meer, kapot. Suzanne, Suzanne, Suzanne, ik ben stabiel. ...om dit lied niet meezingen, toch? Ja, Bijna iedereen, het uh, gebeurt hier in de studio al... ...en er zitten toch uh, niet allemaal senioren in uh, de club hier. <laughs> Echt niet. Dus uh, VOF de kunst, mooi. Uh, tijd voor... ...Jeroen van Gent met zijn reportage. Welk detail wilt u uh, onthouden vandaag? Doorgaans onthoudt u een uh, geleefde dag aan iets uh, indrukwekkends... ...dat u meemaakt. Zouden er ook uh, kleinere details kunnen zijn die hetzelfde effect hebben? Nou ja, Jeroen Vergent ging de straat op en stelde u gewoon die vraag. En uh, hier zijn uw antwoorden. Welk detail van vandaag wilt u onthouden? De dag is nog vroeg, maar toch. Welk detail van vandaag? Nou ja, dat we sneeuw hebben op april. Ja, ja, ja. ja. En dat is niet de eerste keer, want ik weet toen mijn kleinkinderen klein waren... heb ik nog sneeuw met ze geruimd in april. Dus ik was niet zo verbaasd. Alleen ja, een beetje zorgelijk voor de fruitkwekerij natuurlijk. Hè, voor de, ja, de bloesem. De bloesem die je ja, bevriezen kan. Welk detail. Ja. De regen maar niet juist. Ja, het regent een beetje. Ja. Sinds een hele lange tijd weer. Sinds een hele lange tijd. Maar ja, apriletje zoet geeft nog wel eens een witte hoek, ja. het oude wetsgesprek. Ik heb laatst nog tegen mijn zoon gezegd, het is nu mooi lenteweer, maar er komt nog wat achteraan, denk ik. Ja. En dat is ook zo. Juist als het zo'n mooi weer is, dan ga je dat verdenken. Ja. Als al die tijd, die zon, ja, kan nooit goed gaan. Niet, ik durfde er eerst niet, uh, niet op aan, van het is voorjaar. Nee, dat kan nog niet, dat is te vroeg. Ja maar uh, het is toch doorgezet en nu, ja, even een terugval ja. en misschien de fruitkwekerijen die redden het nu door te sproeien dat deden ze, in, uh, en toen ik jong was nog niet, hè, dus dan had je wel de angst van uh, de oost gaat verloren klein laagje eroverheen, dan je die ja, knop beschermd, dat deden ze toen nog niet toen, toen, ik, nog niet. toen, bij onze, de, toen ik in de fruitkwekerij woonde geef mama lekker de zomer, de zon ja, ja. heerlijk, maar ja, die hadden we hele tijd ja, tuurlijk Welk detail, ja het is nog vroeg vandaag, maar goed. Welk detail van vandaag wilt u onthouden? Nou, ik ben wel fijn vanmorgen opgestaan met mijn zoon. En uh, ja, het gaat ook wel eens anders. Oh. Ja. Het, het was in alle vrede misschien ja, ja. niet altijd Relax, zo. Relax en uh, ja, gewoon rustig om beter, heerlijk, ja. Ja, dat is iets om te onthouden. Ja, zeker. Ja. Ja. Het detail wat ik zelf deze dag zal onthouden is toch wel dat ik uh, nu zo'n keertje niet in de middag of namiddag uh, met die straatinterviews bezig ben. Maar uh, echt in de ochtend waarbij de vraag, de specifieke vraag naar toevallig, dan een beetje mank gaat. Omdat je die meer ja, verwacht aan het einde van de dag en niet uh, uh, voor de ochtend al. Uh, dus dat, dat is een beetje raar. Maar voor de rest is dat wel een detail wat ik zal onthouden. Ik ben in de ochtend bezig. Nou moe detail van vandaag ja. onthouden. Ja. Het is misschien te vroeg. Maar... Nou, nee, ik heb al uh, een paar uurtjes werk weg. Maar wat ik moet onthouden, wat ik echt nou ja, wil onthouden... Ja, dat bedoel ik. Ja, dat blijft toch altijd de liefde voor mijn kinderen. Kleinkinderen. Dat is altijd met hun. Zoals vanochtend kom je daar, dan, uh, ja, dan zie ik ze weer en dan vind ik het al geweldig. Dat uh, wil ik helemaal leven onthouden. Ja. Zolang ik nog blijf, ja. Ja. ja. Nee, dat is het mooiste wat er is. Ja. Die gasten. Want ik kon wel onthouden. Nou, ik zag vanmorgen in de kranten lezen dat de ziektekosten erg omhoog gaan. Dat vond ik verschrikkelijk. Dat heeft u onthouden tot nu toe? Ja, tot nu toe wel. Ik denk 15 euro per maand per persoon is wel een hoop geld. Zover gaat het omhoog? Zo, dat stond in de krant vanmorgen, ja. Dus ik denk, nou, dat is wel bijgebleven vanochtend, ja. Ja, oké. Maar welk detail van de dag? Is er nog iets in het verschiet of iets waarvan u zegt nou, dan moet ik gaan... Dat kenmerkte dat? Nee, nee, niet dat ik nog weet. Nog niet echt. Nee, nee. Detail van vandaag? Ja. Nou, de geboorte van een kleinkind. Ah. Ja. Is dus... dat vandaag? Nee, dat nee, is niet vandaag. Van... Oh, van, van, van, van, van, van, van, van vandaag bedoel je? Van, nou vandaag? ja, dat, uh, eigenlijk wel. Gezond kunnen zijn. Ja. Dat zeker. Samen boodschapjes kunnen doen. Ja, dat is leuk. Ja, ja. dat is fijn. Dat zijn ja. mooi. echt uh, mooie dingen. Ja. Dat gebeurt niet aan de Dit Dat is wel uh, bijzonder. Ja. Dus, ja, dat is het zo'n beetje, denk ik...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 Even een zen momentje hier in de show bij GoVem. Secret Garden, een nocturne natuurlijk. En In My Life van de legendarische Beatles. Het komt allemaal naar je toe op zo'n mooie dag als vandaag. Lekker toch? En uh, we zitten hier aan de koffie echt. En we hebben hier regelmatig uh, verschillende soorten koffie. En normaal is het altijd crema. Maar het is vandaag roodmerk en dat is toch wel heel anders. Het is wel even een hele andere soort koffie. Dat moet je toch even aan wennen. Het heeft een andere... Ja, bite zeggen ze dan, hoewel bite, uh, noem het slurp, dat lijkt me beter. Tijd voor muziek van The Flower Pot Man. Bloemetjes in je haar, wijde pijpen, mooie puntschoenen en dan dit moois. Let's go to San Francisco. Kom je er net bij, het is een beetje laat, maar je bent natuurlijk van harte welkom, nog steeds. Lekker muziek voor tijdens de brunch. Want misschien ben je uh, zojuist begonnen aan de brunch of ben je al een uh, half uurtje, uurtje bezig. Eet smakelijk in dat geval. En als je de lunch aan het voorbereiden bent, nou ook uh, gezellig. Maak er wat lekkers van. Ja, toch? Movistar. Harpo. Mm -hmm. Heeft niks te maken met een wc-verfrisser van vroeger. Maar wel uh, van alles te maken met lekkere muziek. Dus... Movie star en de flowerpotman met Let's Go to San Francisco. De tijd schiet ontzettend op vandaag. Ja. Papier qui se foist, een joli carré qui se casse, je suisse pour ne pas glisser. Chocolat au lait pour me rincer la tête. Chocolat noisette pour me remotiver. Chocolat glacé pour pas que je sois foutue. Chocolat fondu pour tout recommencer. Chocolat léger pour refaire mon histoire. Chocolat noir pour me faire de l'effet. Chocolat au lait pour me rincer.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 Thank you opmerkelijk nummer van Eva de hier met Chocola uit 2011 en een lekkere van de Human League aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam Don't You Want Me Hey, ik ga er van tussen, het is mooi geweest voor vandaag, lekker even de rommel een beetje opruimen hier zo, de kruimeltjes van de koekjes en de bekertjes netjes opruimen en dan ben ik weer op huis aan en Dankjewel voor je gezelschap afgelopen twee uur en ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag dan ben ik je weer Tja, rond een uur of tien. En ik hoop dan dat jij er ook weer bij bent. Ik wens je een hele mooie dag bij en Blijf bij ons. En tot besluit van deze show. Ten Sharp en You. Mooie dag.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 Let's try.